Goedemiddag. De Tros en de Avro gaan fuseren. Fors verkiezingsverlies voor Britse Liberaal-Democraten... en daling van de olieprijs zet door. Het is een zonnige dag, maar er is ook sluierbewolking. En in het binnenland komen een paar stapelwolken. Het wordt 19 graden op de wadden tot 24 in het binnenland. Morgen weer vrij zonnig en nog wat warmer. 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook zondag nog warm, maar dan is er wel kans op een bui. De TROS en de AVRO gaan intensief samenwerken. Het woord fusie is ook al gevallen. Dat hebben ze net bekendgemaakt in een persconferentie. En daar was ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs van der Wiel, intensieve samenwerking. Fusie wordt het één omroep. Nee, de programma's die blijven onder de oude vlag van Avro en Trosse gemaakt worden. Het is natuurlijk ook een enorm verschil tussen aan de ene kant uh, op reizen met Jan Smit in de sneeuw, uh, de muziek uit Volendam en aan de andere kant de concerten, de pianoconcerten vanuit de Grachtengordel. Het zijn twee hele verschillende omroepen en die zullen hun eigen programma's blijven maken waar dat nodig is. Wel samenwerken waar dat kan. En zeggen ze samen juist iedereen in Nederland bedienen. En Het is een enorme brede omroep wordt het met samen rond een miljoen leden. Die dus wel op een oude manier onder de eigen vlag programma's zullen blijven maken. Maar dan vooral gaan samenwerken als het gaat over de kantoren, de overheid, de administratie. Al die punten waar dus winst te halen valt. Waar je dus kunt bezuinigen zonder dat je het karakter van de programma's aantast. Een verrassing toch wel dat de Tross en de Avro samengaan. Waarom doen ze het en waarom nu? Ja, ze willen eigenlijk een voorschot nemen op de politieke discussie, een stap voor zijn. Den Haag heeft besloten, dat staat in het regeerakkoord, dat de publieke omroep 200 miljoen euro moet bezuinigen de komende jaren. Dat is heel veel geld. De, de discussie is nog niet helemaal uitgekristalliseerd wat Den Haag nou wil. En daarom nemen deze omroepen, die, die, die nemen het, voor, het voortouw, die gaan er niet op zitten wachten. Ze zeggen, wij willen wel fuseren, want dat wil Den Haag ook. Ze willen minder omroepen. Wij willen wel gaan samenwerken, maar dan willen we wel er wat voor terugzien. De voorzitter van de Raad van Bestuur. Van de raad van toezicht moet ik zeggen van de tros, dat is Ed Nijpels, gepokt en gemazeld in Den Haag. Die weet precies hoe je zulke spelletjes moet spelen. Die kwam met een hele wensenlijst. Minder toezicht bijvoorbeeld, meer beschikking over de eigen budgetten en meer zendtijd als deze omroepen gaan fuseren. En, uh, een, een, een wensenlijst waarvan hij zegt, dat willen we allemaal voor elkaar krijgen. Onder die voorwaarden gaan wij fuseren. En uh, als, dat, uh, als we dat niet krijgen van Den Haag, dan gaat het niet door. Luister maar naar Ed Nijpels. Wij denken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 te besluiten tot een fusie van de omroepbedrijven. Het Nijpels van de Tros en Matthijs, er moeten wel mensen uit... want je had iets over kantoren en overhead. Over het moet allemaal samenwerken, er gaan wel ontslagen vallen. Uiteraard, Uiteindelijk is het een bezuiniging. Uiteindelijk is die hele operatie in gang gezet omdat er bezuinigd moet worden. Er zal pijn geleden worden, werd ook zojuist gezegd in de persconferentie. Maar hoe en precies wie, uh, zijn, wie moet vrezen voor zijn baan, dat is nog helemaal niet duidelijk. Het is echt het begin van een mogelijke samenwerking. Matthijs van der Wiel over een mogelijke samenwerking van de TROS en de AVO. Voor de Spaanse zuidkust zijn tientallen Afrikaanse migranten verdwenen. De Spaanse kustwacht kreeg gistermiddag al een melding binnen van een volgepakte boot. En die boot was in problemen geraakt. Correspondent Rob Zoutberg, wat heeft zich daar afgespeeld op de Middellandse Zee? Ja, het is wat jij zegt. Hè. Er kwam een uh, alarmtelefoontje binnen vanuit Marokko... bij de kustwacht in Spanje. Er zou een boot verongelukt zijn. Er zou iets mis zijn gegaan. Nou, men is uh, de zee opgevaren. Dat is nog een enorme afstand hè, daar tussen Afrika en het Spaanse vasteland... Daar, voor die kust van Almerië, vonden ze uiteindelijk die gekapseisde boot... met op die kiel van die boot 30 mensen, 30 Afrikanen, die konden worden gered. Maar het is wel duidelijk dat de boot veel voller was. En er worden in ieder geval nu nog 22 mensen vermist. Daaronder ook twee baby's. Nou, het is een heldere dag op dit moment in het zuiden van Spanje. Een zoektocht op volle zee met helikopters, met vliegtuigen, met boten. Zeewater 16, 17 graden. Men gaat ervan uit dat in die condities een mens tien uh, uur zou komen kunnen overleven. Maar ja, die tijd begint wel langzaam te verstrijken. Nou kennen we die beelden van die migranten... die voornamelijk uit Tunesië en Libië... die naar uh, Lampedusa varen, naar uh, dat Italiaanse eilandje. Z zie je dat dan ook gebeuren met Afrikanen die richting Spanje gaan? Nou, het is natuurlijk niet nieuw hè, dat, dat, dat, die, dat de mensenmafia's uh, richting, richting Spanje ook de bootjes uh, uitzetten. Zo moet je het zeggen. Hè. De afgelopen maanden hebben uh, meer dan 100 Afrikanen op die manier hun weg naar Spanje gezocht. Er zijn eerder van dit soort bootjes voor die zuidkust van Spanje gevonden. Maar goed, die mafia's maken natuurlijk overduidelijk gebruik van het feit dat de aandacht, nu de politieke aandacht, rond Italië zit, die uit... Tocht uh, vanuit, uh, vanuit Libië, vanuit Tunesië, de onrust in de Arabische wereld. Er is een hele grote Europese operatie in de Middellandse Zee. Die Frontex-operatie die die kust moet afschermen, die zuidkust van Europa. Maar het blijft natuurlijk een kat-en-muispel tussen die mensenmaffias en, en de politie daar op volle zee. En het gaat uh, simpelweg als volgt. Stop je het aan de ene kant dicht en dan zoeken de maffias de gaten aan de andere kant op. Er wordt gezocht dus voor die Spaanse Zuidkust... naar die mogelijke drenkelingen op Zoutberg. Commerciële investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op. Dat meldt de Volkskrant. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis... hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht. Vooral in de regio Den Haag. En die praktijken hebben bij elkaar zo'n 155.000 patiënten. Die investeerders zijn bouwondernemer Wessels... en de familie Ventener van Vlissingen.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 De Landelijke Huisartsenvereniging is niet blij met die ontwikkeling. Zeker niet met de betrokkenheid van verzekeraar Mensis. In principe moet het mogelijk zijn om onafhankelijk het vak uit te oefenen. Ook al is de praktijk in handen van een verzekeraar. Alleen de vraag is, komen we niet op een hellend vlak uit? Is het niet zo dat over enige tijd die verzekeraar steeds meer invloed wil uitoefenen? Bijvoorbeeld in een periode dat er verlies geleden wordt in de praktijk. Gaat hij zich dan ook met de bedrijfsvoering bemoeien? Dan wordt er een hele belangrijke grens overschreden. En dat was directeur Henning van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Britse liberaal-democraten hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren flinke klappen gekregen. De liberaal-democraten zitten samen met de conservatieven in de Britse regering. Nou, Arjen van der Horst, onze correspondent, hoe zwaar uh, zijn die verliezen van de liberaal-democraten? Ja, nog niet uh, alle uitslagen zijn bekend. Maar nu al kun je rustig stellen dat uh, dit de zwaarste nederlaag... in 30 jaar is voor de liberaaldemocraten. In Engeland bij de gemeenteraadsverkiezingen honderden zetels verloren. Hetzelfde beeld bij uh, de parlementsverkiezingen in Schotland en Wales. Daar zijn ze uh, nagenoeg weggevaagd. In Schotland zijn ze weggedrukt door de Schotse nationalisten. In Wales heeft Labour heel veel zetels overgenomen uh, van de liberaaldemocraten. Ja, als je bijvoorbeeld die gemeenteraadsverkiezingen in Engeland landelijk vertaalt... Naar de landelijke verhoudingen ja, dan hebben ze ongeveer 15% van de stemmen gehaald. Uh, een jaar geleden nog bij de parlementsverkiezingen was dat bijna een kwart. Dus ja, een hele dramatische nederlaag voor de liberaal-democraten. En dan is de vraag natuurlijk aan de leider van de, de liberaal-democraten. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat kun je niet uh, loszien van hun deelname aan de coalitie met de conservatieven. Ja, de liberaal-democraten die fungeren als een soort van bliksemafleider. Zij lijken toch uh, uh, ja, de schuld te krijgen van de bezuinigingen, de snoeiharde bezuinigingen die deze regering heeft ingevoerd. Niet dus de conservatieven. Ja, een heel belangrijk moment was bijvoorbeeld eind vorig jaar... Uh, met de verhoging van het collegegeld. Voor de parlementsverkiezingen van vorig jaar... beloofde uh, Nick Kleck, de leider van de Liberaal-Democraten... nog het collegegeld af te schaffen. Nu wordt het verdriedubbeld. Veel studenten kiezen uh, uh, stemmen doorgaans op de Lib Dems... lijken nu massaal weg te lopen. En in veel opzichten waren deze verkiezingen een referendum... over het presteren van de Liberaal-Democraten. Flinke klappen dus voor. Voor hen bij die gemeenteraadsverkiezingen. Toen was er, nou was er ook een referendum gisteren over een nieuw Brits kiesstelsel. Hebben we daar al uitslagen van gezien? En dat zal tot nog zuurdere gezichten leiden bij de liberaal-democraten. Want het waren de lipdams die gepleit hadden... voor hervorming van het kiesstelsel, Daarom is dit referendum er ook gekomen. De uitslag is nog niet bekend. Want ze beginnen pas om vijf uur Nederlandse tijd... met het tellen van de stemmen. Maar ik durf nu al te zeggen dat ze dat ook gaan verliezen. Want als je afgaat op de opiniepeilingen van de afgelopen weken... Ja, zag je een hele ruime meerderheid, zo'n ruim 60 tegen deze hervormingen. En lijkt me, het zou heel vreemd zijn als die opiniepeilingen er zo ver uh, naast zouden gaan zitten. Maar dat, de definitieve uitslag horen pas uh, uh, in de loop van de avond. Onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. De olieprijs blijft ook vandaag dalen. Gisteren zakte de prijs van ruwe olie met 10 en vanochtend nog eens met 5 Een vat kost nu op de wereldmarkt 95 dollar. Het is de sterkste daling in ruim 2,5 jaar. De olieprijs was de afgelopen tijd sterk gestegen... door onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... en door de verwachting dat de economie sterk blijft groeien. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat die groei niet doorzet. En daardoor is er minder vraag naar olie. Nou, voor ons is belangrijk, wat betekent dat voor de prijs op de pomp? Verslaggever Niels de Jager zocht het uit. Mijn dieseltank vul ik nu voor 1,31 euro per liter. En benzine kost 1,63 euro. Ewa Klok, pomphouder hier en voorzitter van de Belangenvereniging van Pomphouders Beta... Hoeveel lager zijn deze prijzen nou dan gisteren? Dat is 1 cent lager dan gisteren. Toen was het 1,64,9 en 1,32,9. En waarom is het niet meteen met die 15 procent gedaald? Dan zou benzine nu al dik onder de 1,50 zitten. Nou ja, kijk, je moet uh, voor, zich voorstellen... een olie wat nu uit de grond gehaald wordt... is nog geen benzine. Dus er gaat wat tijd overheen zitten voordat het benzine wordt. En de regel duurt dat een aantal dagen. Dus ik verwacht na het weekend dat we het echt gaan merken aan de pomp. Ja, dan zou het toch logisch zijn dat die prijzen ook echt 15% lager zijn. Ja, maar je maakt nou de fout... dat de benzineprijs natuurlijk opgebouwd is uit drie componenten. Je hebt dus de kale olieprijs. Dan hebben we de accijnscomponent. Die is niet gevoelig voor dalingen van olieprijs. Dat is een vast component. En daar overheen nog een keer beter. 19%. Maar wat gebeurt er dan met dat oliedeel van de prijs? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen. Omdat je juist die vraag en aan aanbodsfeer en die dollarprijs... en al die componenten... Kijk, olie wordt ook gebruikt voor de plasticindustrie. Dus het uh, flesje Coca-Cola, uh, wat erin zit... dat wordt ook gemaakt van aardolie. Dus die vraag-en-aanbod aan telt ook mee. En ook die zitten te smachten om lage olieprijs. Heeft u enig idee hoeveel procent of hoeveel cent lager... Uh, mogen we op hopen binnenkort? Nee, dat, uh, ik heb geen idee. Alleen verwacht nog geen wonderen dat morgen... Uh, 60 cent van de benzineprijs afgaat. Dat gaat niet gebeuren. Het laatste transport met zwaar militair materieel uit Oeroesgan... keert vandaag terug in Nederland. Vanavond landt er in Eindhoven een toestel met aan boord een panzervoertuig. Na terugkomst gaat het voertuig naar een bedrijf voor onderhoud en schoonmaak. En daarna kan het weer worden gebruikt. komende twee maanden komen er nog wat kleinere voertuigen en containers over zee. En dan is al het materiaal terug uit Afghanistan... Augustus vorig jaar kwam er een einde aan de missie in Oeruzkan. En die heeft vier jaar geduurd. Een Russische nationalist is veroordeeld tot levenslang. voor de moord op een mensenrechtenadvocaat en een journaliste. De advocaat streed voor slachtoffers van mensenrechten schendingen in Tsjetsjenië en riep daarmee de woede op van Russische fanatici. De advocaat en verslaggever werden in januari. in de buurt van het Kremlin op straat doodgeschoten. En de vriendin van de dader kreeg als medeplichtige. 18 jaar cel.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 Het is 13 overeen, we gaan naar de AWB. Jolanda van Velden, goedemiddag. Goedemiddag Jan, 32 kilometer file. Ik begin met de afsluiting van de A15, de Rotterdam berichting Gorkum... Na een aanreding is de weg helemaal dicht bij Sliedrecht-West. Dat geeft uh, vanaf Alp-Lasserdam zo'n 5 kilometer. En ook richting Rotterdam staat de file bij Sliedrecht 3 kilometer. Verder zijn er allemaal wat korte files, niet al te veel vertraging. Wat langer zijn de files op de A2 Luik richting Maastricht... tussen IJssel en knooppunt Europaplein 4 kilometer... en op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Afro en de Tros gaan fuseren, maar ze blijven onder hun eigen naam uitzenden. Volgens de twee publieke omroepen zijn ze tot de fusie gedwongen... door de bezuinigingen van het kabinet. De Britse liberaal-democraten gisteren euh, hebben die zwaar verloren... bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kleinste regeringspartij lijkt daarmee de rekening te betalen... voor het bezuinigingsbeleid. En de olieprijs blijft ook vandaag dalen. Gisteren zakte de prijs voor ruwe olie met 10%, vanochtend nog eens met 5%. Een vat kost nu op de wereldmarkt 95 dollar. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Nu bij twee jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad 2 of bel 0800 0808. 08. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Opzicht. Is die kroket koud? Goed dat u het zegt. Over een kwartier maak ik weer nieuwe. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Prius een full navigatiesysteem voor maar 1 euro. Kijk voor alle businessaanbiedingen op toyota.nl. Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Osama Bin Laden die kon maar niet kiezen, dus liet hij geregeld Pepsi en Coca-Cola halen. Tenminste, dat is een van die details die ik ergens heb opgepikt de afgelopen dagen over de berichtgeving. Nou, dat laatste merk, Coca-Cola bestaat al 125 jaar, hoe kan het eigenlijk dat de merk het zo lang volhoudt? In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt Willem-Jan Otte wat hij allemaal heeft gedaan om er goed uit te zien tijdens de 4 mei-lezing. Ik kwam terug uit een vakantie. Ik had ik heerlijk veel gegeten. Dus ik dacht, ik moet in mijn pak kunnen <laughs> op 4 mei. Dus ik heb gevast. Na half 2 is een standpunt.nl. Twee private investeerders en zorgverzekeraar Mensis... kopen met name in Den Haag en de omgeving in rap tempo huisartsenpraktijken op. De dokters zijn in loondienst dan. Door efficiënter te werken, veel behandeling in de eerste lijn te doen... en zorg op een grotere schaal aan te bieden... willen de investeerders de kosten van de zorg verminderen. Over vijf jaar moeten de huisartsenbedrijven winstgevend zijn. En onze stelling vandaag is... commercialisering van de huisartsenzorg is goed. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 70-70, dat kost 50 cent...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 Dat is een hele oude uit de jaren zeventig, deze radioreclame. Het grootste frisdrankmerk ter wereld viert dit jaar het 125 jarig jubileum. En wie heeft er tegenwoordig geen fles cola in de koelkast staan? Coca-Cola laat de concurrentie al jarenlang mijlenver achter zich. En Lunch vraagt zich dus af, hoe blijf je als merk zo lang aan de top? Ik praat erover met reclamegoeroe Rob Benjamens. Welkom. Uh, u weet ook hoe Coca-Cola ooit is ontstaan, hè? Ja, het is uh, inderdaad 125 jaar geleden. Amerika, Atlanta... Waar ook nog steeds het, het hoofdkantoor is. En, uh... en ook het Coca Cola Museum. Ik ben daar ook eens geweest. Ja. Ik kreeg je helemaal ja. zo'n rondleiding door die fabriek? Ja, en volgens mij is het elke dag er ook heel erg druk. Ja. ja. En ja. Uh, ja, het was een, het was een apotheker die, uh, die een drankje had gemaakt. En uh, hij heeft dat uh, vanaf het eerste begin heeft hij geadverteerd met het drankje. En dan kun je zien wat, daar, uh, wat er van terecht kan komen. En dat, dat cola, want er zijn daarna in allerlei varianten is het geweest... en allerlei merken, maar, dat, dat, zeg maar die basis die ligt daar. Dat, was, dat drankje was er gewoon nog niet. Nee, dat drankje was er niet. Hij heeft de receptuur gemaakt. En tot op vandaag is die receptuur bij niemand bekend. Dat is een van de best bewaarde geheimen in de wereld. Was het gelijk een succes ook? Ja, het ging, het ging meteen ging het goed. Hij, wat ik zeg, hij, uh, hij begon meteen met adverteren. En die eerste advertentie, en er stond alleen maar tekst in. Hij zei, schreef alleen maar dat het heerlijk was en verfrissend... En, uh, en, en dat begon meteen te werken. En, en als een soort olieflek is dat, uh, is dat uitgebreid. Was er wel concurrentie? Ik bedoel, waren er andere frisdranken die ook populair waren? Ja, maar niet, niet uh, nationaal. Uh, er was één merk wat nog veel ouder is. Dat weten weinig mensen. Maar Schweppes is al meer dan 100 jaar ouder... dan uh, uh, onze vrienden van, uh, van Coca-Cola. Dat is uit 1783. Kijk aan. En dat werd ook uh, uh, gemaakt door een apotheker. Dus er zit, er zit een, een, een vergelijking in. Ja. En daar zat kin, eh, kinine in. En dat was dan voor eh, de Britse burgers die naar India gingen, naar de, de koloniën gingen. En dan een soort van middel tegen malaria. Er, heeft een andere, eh, er werd niet gesproken over dat het zo lekker was, maar het was, het was vooral functioneel. Bijna, bijna een soort medische eh, kant ja. zat daar. Ja. Um, uh, goed, daar is het begonnen. Maar ze zijn er nog steeds en ze doen volop mee. en Sterker nog, ik denk dat het een van de bekendste merken ter wereld is. Hoe kan dat? Um, nou, het is, het is een merk wat van ons geworden is. Je vindt het ook terug, een aantal jaren geleden gingen ze de receptuur veranderen. En dat was onder invloed omdat... Uh ja, Pepsi-Cola had de Pepsi-proef en die liet dan consumentenproeven eh, blind. En, eh, en dat bleek dan de voorkeur te zijn van Pepsi-Cola, omdat die iets zoeter zou zijn. En toen hebben ze besloten om die, die smaak aan te passen. En toen kwam New Coke en toen kwam heel de wereld, alle consumenten, die kwamen gewoon in, in opstand. En eh, dit, dit kon niet, want Coca-Cola ging hun merk en hun smaak veranderen. Ja. En binnen de kortste keren waren ze weer terug met Coke Classic. Ja. We maar tot... er, zijn, er zijn dus ook echt mensen die, die daar, uh, bij wijze van spreken, uh, boos over worden. Als je ergens komt en die, die krijgen een Pepsi geserveerd, die worden gewoon boos. ze zeggen, ja, ik wil gewoon Coca-Cola. Ja, absoluut. En uh, je vindt het in de hamburgerwereld vind je dat ook terug. Uh, dus er zijn, er zijn echt fans. En, en uh, ja, er, er wordt gesproken over dat het een van de belangrijkste love marks is. Hebben houden van dat merk. En je hebt, uh, ja, je hebt echt aanhangers, je hebt ambassadeurs van het merk, je hebt fans van het merk. En dat, er zijn weinig merken die dat hebben. We hebben ook heel veel te danken aan Coca-Cola. In de zin van de kerstman bijvoorbeeld komt daar vandaan. Ja, ja en uh, eigenlijk heel veel mensen zeggen... als die kerstman van Coca-Cola op de buis is, ja, dan, dan wordt het echt kerst. Hè? Want ze weten, elke keer weten ze toch de, de snaar te raken. Het is, het is vrolijkheid. En ze zeggen ook wat wij doen is sharing happiness. Een Beetje en, familiegevoel? Absoluut, familiegevoel. Geen politiek, geen vervelende dingen. Het is, uh, het is de mooie kant van het leven eigenlijk. Um, dat was in Amerika in eerste instantie natuurlijk, maar uiteindelijk is het over de hele wereld gegaan. Ja, en ik, ik, ik denk dat het voor een belangrijk gedeelte gekomen is dat Amerika na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, uh, werden Amerikaanse militairen over heel de wereld gelegerd. En die namen Coca-Cola mee, want dat was hun drankje. En, en ja, dat, dat moest wel. Dus het is op die manier, het heeft eigenlijk die, uh, ja, zeg maar die, die Amerikaanse uh, militairen gevolgd, er is ook kwam de hele wereld in contact met dat drankje. Nou, ja. Tegelijkertijd, hè, in 1960, kwam er televisiereclame. En dat hebben zij ingeschakeld. In ook alle landen waar ze zaten, uh, zijn ze op de buis gegaan. Dus dat was ook een van de eerste adverteerders. Maar begrijp ik dat het eigenlijk voor de oorlog ook al in Nederland was? Ja, het was, het was uh, ook al in Nederland, ook via ambassades en zo. Maar ik zeg, als je die smaak uh, eenmaal te pakken hebt... en je vindt het lekker, dan, dan het, er is er een soort verslaving aan, aan die smaak... Um, nou is het zo dat het uh, inderdaad over de hele wereld is het, is het te vinden... maar in sommige pla plaatsen ook niet. Thailand bijvoorbeeld, uh, daar is het inhoud Pepsi. Ja, ik heb, ik heb het idee dat als je gewend bent ge geraakt aan een van de smaken... dat je, dat je aan die smaakgewenning dan ook die, die, die merkvoorkeur eh, eh, krijgt. Dus als je gewend bent aan het iets zoetere smaakje... en dat was dan een beetje de kracht van die Pepsi-test... en ze lieten de mensen lieten ze het proeven en dat was iets zoeter... en dan vond je die Coca-Cola-smaak iets minder. Nou, Er zijn weinig mensen die die smaken naast elkaar proberen tegelijkertijd. Dus als je eenmaal... En voor kinderen is het ook zo, het is het coolste merk, blijkt uit onderzoek. Jongeren die vinden Coca-Cola, dat staat echt op nummer één als merk... wat, wat jongeren cool nou, vinden over de hele wereld. Ondanks dat Pepsi op een gegeven moment met al die grote Werkt, hè? Michael Jackson en, en uh, Madonna, volgens mij... Die, die waren allemaal een soort iconen van, van Pepsi geworden. Ja, maar Coca-Cola is heel dicht bij zichzelf gebleven. En die heeft niet de autoriteit van anderen nodig. Ze hebben gewoon gezegd, dit, dit Coca-Cola is Coca-Cola. En ze zijn, de Coca-Cola-wereld is ook dezelfde gebleven. Uh, dus wat Pepsi die is in hun communicatiebeleid nogal aan het zwabberen geweest. Over het algemeen helpt dat niet. Nee. Of is die strijd met Pepsi ook wel leuk? Uh, in die zin van dat, dat Coca-Cola daar ook zijn voordeel mee doet misschien? Ja, het, ik bedoel, uh, elke uh, dollar die Pepsi besteedt aan, uh, aan reclames... waarin zij zichzelf vergelijken met, uh, met Coca-Cola... komt dat Coca-Cola-merk ook weer naar voren. En je hebt mensen die, uh, die dan echt reageren van ja, dat zeggen ze wel. En misschien zijn al die mensen wel betaald om uh, te zeggen dat ze dat lekker vinden. Maar voorlopig blijf ik bij Coca-Cola, Ze werkt dat ook vaak. Ja, u komt uit de reclamewereld. Ik vermoed dat dat laatste wel het geval is, toch? Dat als ze zo'n filmpje maken en iemand zegt... ja, ik vind eigenlijk die Coca-Cola lekkerder... Dat, dat, uh, dat die er wel uitgeknipt wordt in de Pepsi-proef. Nou, het ligt er maar aan wie het zegt. Het ligt er maar aan wie het zegt. Ik, uh, ik kan me herinneren voor een energiemaatschappij... dat Marie de Hond zegt, dat onderzoek enzovoort. Ja. Maar heel veel mensen geloven dat, want Marie de Hond is een autoriteit. Die ja. heeft verstand van onderzoek. En die man die, uh, die is niet te koop. Ja. ja. Um, 125 jaar, uh, ja op naar de volgende 125 jaar zou ik zeggen. Maar, maar kan dat ook eigenlijk? Is dat, is het... Als zij hij, als zo door blijven gaan zoals ze dat doen. het Coca-Cola is dus dicht bij hun eigen wereld gebleven. Maar zij laten bijvoorbeeld commercials maken... door de beste creatieven in de hele wereld. En, en zij experimenteren er ook mee. En ze zijn actief in allerlei andere media die, die er tegenwoordig zijn. Dus als ze op die manier doorgaan... Als ook, laten we zeggen, de bewaking van het merk. maar ook de bewaking van, het, van die receptuur. als ze dat weten vol te houden. dan halen ze zeker die 250 jaar. Ligt er niks op de loer. wat ze nog eventueel in de wielen kunnen rijden? Nou, zij, zij ja, dat zouden andere merken kunnen zijn. maar zij hebben zelf ook eigen merk in huis. Hè? Dus uh, uh, het, het meest waardevolle uh, merk in de wereld. zij behoren dan al bij de top 5. Het is het sterkste en het meest waardevolle uh, frisdrankmerk. Op nummer 2 is de Diet Coke. Op nummer drie staat Coca-Cola Light. Op nummer vier staat Coca-Cola Zero. Ja. He, dus zij diversificeren al, ze volgen de smaak... en, en ze voldoen aan die veranderende tijd. Ja, en, en wat u al zei, ze hebben natuurlijk een veel bredere variëteit nog... want ook allerlei zien als uh, Ja, Fanta uh, uh, Sprite. en ze hebben Sprite en ze hebben ook nog water. Allemaal van dezelfde en, company. Uh, ja, en je ziet ook, he, hun sponsorbeleid is, is ook heel uitgekiend. Zij sponsoren de Olympische Spelen. Nou, het is ook niet voor niets dat die een keer in het lente geweest zijn. Niet zo lang geleden. Hoofdkantoor van Coca-Cola. Ja. De wereld van ja. Coca-Cola begint daar. Ja, goed. Nou, ze kunnen daar rustig gaan zitten, Coca-Cola. Want het uh, blijft over wel goed gaan. Zegt u in ieder geval. Bedankt voor de, de uitleg, uh, Rob Benjamins. Uh, ja, we vroegen ons af hoe je als merk zo lang aan de top kan blijven. Coca-Cola heeft een drankje uitgevonden. Uh, wat de smaakpoepel al 125 jaar doet prikkelen. Het uh, merk blijft zo succesvol door slimme marketing. en dicht bij het originele concept te blijven. Het Radio Dagboek. Deze week met Willem-Jan Otten. En uh, ik houd deze week de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk op de Dam... voorafgaand aan de 2 minuten stilte. Ja, en die week werd uh, gisteren afgesloten met het bevrijdingsconcert... waarvoor Willem-Jan Otten en zijn vrouw, schrijfster Vonne van der Meer, waren uitgenodigd. Maar eerder op de dag was er voor Otten nog een ander bijzonder moment weken koffie. Ik heb gevast omdat ik watzig uh, was. Ik uh, uh, uh, kwam terug uit een vakantie. had ik heerlijk veel gegeten. Dus ik dacht, ik moet in mijn pak kunnen. <lacht> op 4 mei. Dus ik heb gevast. Echt heel erg uh, krachtdadig gevast. Het heeft ook geholpen. Uh, een week helemaal niet gegeten. En, en, uh, en dan bouw je het ook weer zo op dat je je. Uh, de dingen die eigenlijk niet zo goed voor je zijn, dat je die weglaat. Omdat je dan toch een vast hebt. Dan, dan, ben je, dan ben je wat gedisciplineerd. Ben je bent natuurlijk ontzettend ongedisciplineerd. We moeten op een of andere manier achter het uh, uh, carré komen. Ik heb die kaart hier. We zijn onderweg naar um, het 5 Mei Bevrijdingsconcert, heet het. Een van wij is heel erg blij dat het niet heel erg koud wordt. Uh, wij, wij vonden. Van der Meer, mijn vrouw en ik. Want de combinatie feestelijke kleding en toch warm vind ik heel moeilijk. Ik ben blij dat het zo warm is. Dus ik Lekker. van jou zo heen gegaan zijn met passen van kleren. Ja. Maar we hebben nog nooit um, samen uh, uh, opgetreden als schrijvers echtpaar. En ons nooit laten interviewen als schrijvers echtpaar. Dat uh, is omdat ik vond altijd in de reden val dat we het niet doen. Dat is echt een, dat is een principe. Wat we hebben, dat, dat, dat heb je van binnenuit. Dat ben je. En op het moment dat je je daarover zou laten interviewen... of daarover zou gaan praten met anderen... dan ga je ineens via de ander naar jezelf kijken... en dan ben je uit de tunnel en uit de, uit de, dan denk je niet meer van binnenuit... Daar gaan we niet over. we ja, wil iets zeggen. Nou ja, die, die, die vier mijlezing heeft Willem Jan een keer aan mij voorgelezen. Zoals ik mijn laatste boek een keer aan hem voorgelezen heb. Maar het is niet van in een heel vol stadium. Want daarvoor hebben we allebei te, te bezette hoofden. Dan, dan zou je ook niet meer aan je eigen werk toekomen. En het is boven. Ja, ik noem het altijd buitenspelen. Het is zijn buitenspelen. En het is mijn buitenspelen. En je. je, je een boek is toch of een boek of een lezing is een geheime tuin en daar moet je in het geheim aan werken en zelfs niet aan je meest dierbare te veel over prijs geven. Ja, hier moeten we naar links, want nu is er een een een Oké, We kunnen er toch doorheen. Mij draait eigenlijk alles om, als ik schrijf, om mezelf van mezelf af te komen en in een ander te komen. De personages van het verhaal, wat ik aan het vertellen ben, of van het toneelstuk wat ik aan het schrijven ben. En als ik dan eens uh, uh, een keer de stoute schoenen aan... De, uh, het klinkt heel ijdel, alsof ik... Uh, alsof ik uh, want ik weet best dat ik er goed uitzag en dat ik uh, in mijn, in mijn best heb gedaan om een mooi pak aan te trekken... en uh, uh, een beetje magerder te zijn dan ik gemiddeld ben en dat soort dingen. Maar het is, het is me vreemd. Uh, zoals deze week uh, gebeurde, ook op 4 mei... Uh, um, dan ben ik... Uh, dan heb ik heel erg het gevoel dat ik in de spotlight sta. Het is een vorm van... Um, ijdelheid Dat ik heel erg kritisch ben. Dus als ik mezelf zie... Uh, mezelf tegen te uh, vallen, dat is de ene kant. En de andere kant is wel... Uh, um, dat ik ook echt... Ik vind dat de lezer vrij moet zijn om zelf een wereld te maken van wat hij uh, leest. En daar wil ik liever niet door mijn persoon, uh, met mijn persoon tussen staan. Ik zou het liefst alleen een stem zijn. Dat zou ik eigenlijk. Als je me vraagt zou ik nou het liefst, hoe zou ik het nou het liefst gedaan hebben, dan zou ik gewild hebben dat ze een, een hele monta mooie montage gemaakt hadden van beelden. Uh, en dat je alleen mijn stem zou horen als het. Als, als het ja, dat, dat, uh, ja. Je bent als schrijver uiteindelijk ook een stem. Willem Janotten de hele week in zijn radiodagboek. Gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via lunch.ncv.nl. radiodagboek Volgende week is er ook weer een radiodagboek. Maar we houden nog lekker even geheim wie daar dan in zit. Volgende week maandag hoort u het rond deze tijd. Um, zometeen is er stand.nl. Daarin is de stelling commercialisering van de huisartsenzorg is goed. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu Onno de Wit. Radio 1. Het NOS Journaal. De Avro en de Tros gaan fuseren, maar ze blijven onder hun eigen naam uitzenden. Volgens de twee publieke omroepers zijn ze tot de fusie gedwongen door het kabinet. Dat wil in Hilversum 200 miljoen euro bezuinigen... door het aantal publieke omroepen terug te brengen. Een onbekend aantal werknemers bij de Avro en de Tros zal worden ontslagen. Commerciële investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op. Twee investeerders en verzekeraar Mensis... hebben volgens een inventarisatie van de Volkskrant al 38 praktijken gekocht in de regio Den Haag. De Landelijke Huisartsenvereniging maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van de artsen. De olieprijs blijft ook vandaag dalen. Gisteren zakte de prijs van ruwe olie met 10 en vanochtend nog eens met 5 Een vat kost nu op de wereldmarkt 95 dollar. Een van de oorzaken is de daling van de vraag naar olie. Naar verwachting worden de prijzen aan de pomp volgende week goedkoper. In Syrië heeft het leger posities ingenomen in afwachting van het einde van het vrijdaggebed. Er zijn voor vandaag nieuwe demonstraties aangekondigd tegen president Assad. In verschillende steden staan stengs opgesteld om de protesten de kop in te drukken. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, de A15, Rotterdam richting Gorcum, is afgesloten bij Sliedrecht-West. Heeft te maken met twee aanrijdingen waarvan één ernstige aanrijding. Verkeer kan er via de af en de oprit langs. Inmiddels staat vanaf Rotterdam nu 6 ki nee, kilometer file vanaf Alplasserdam. Ook vanuit Gorkum naar Rotterdam een lange file tussen Hardingsveld, Gießendam en Papendrecht 8 kilometer. Verkeer onderweg naar Gorkum kan het beste omrijden vanaf Knopend Ridderkerk door de borde Oosterhout volgen. Route over de A16, A59 en de A27. Verder files op de A2, de langere files noem ik alleen. Van Luik naar Maastricht tussen Eijsden en Knopend Europaplein 5 kilometer... Op de a 28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leuze Zuid, 6 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Commerciële partijen kopen in rap tempo huisartsenpraktijken op... blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. En dat betekent dat geld een nog belangrijke rol gaat spelen in de zorg. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis... die hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht. En die hopen dat de huisartsenpraktijken over een jaar of vijf winstgevend zijn. De huisarts die heeft zijn spreekkamer... en daar is een verzekeraar vanzelfsprekend niet welkom. Zolang hij buiten de spreekkamer blijft, zou de formule kunnen. Maar wij hebben wel... Het gevoel dat we de kat op het spek gebonden zien. Nou, winstgevens in de huisartsenpraktijk, um, dat is voor ons toch nog een raadsel. Het is bepaald geen vetpot. Uh, er kan een inkomen van een huisarts uit en dan houdt het op. Dus um, wij vragen ons ook af, hoe kun je verdienen aan een huisartsenpraktijk als derde? Is het goed dat huisartsenpraktijken worden overgenomen door commerciële partijen die kostenefficiënter werken? Of is elke commissie in de huisartsenzorg uit een boze? Ik praat erover met Roger van Bokstel, die is bestuursvoorzitter van Mensis. En uh, in, uh, in die zin ook investeerde dus in een aantal van die huisartsenbedrijven. Bovendien ook nog fractievoorzitter voor D66 in de Eerste Kamer. Dag meneer van Bokstel, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar kort ja of nee zeggen. Hier zijn ze. De Nederlandse huisartsenzorg heeft een flinke opfrisbeurt nodig. Ja. Huisartsen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan met elkaar te concurreren. Ja. Bij commerciële partijen is het einddoel uiteindelijk geld verdienen. Nee. Goed, dan onze stelling. Commercialisering van de huisartsenzorg is goed. U mag als luisteraar natuurlijk meepraten. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 -1101, dus 0800 -1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u <klaar> het gebruikt dan de hashtag standpunt. Um, meneer Van Boksel, commercialisering van de huisartsenzorg is goed. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, daar heb ik van gezegd. Daar ben ik het op zich mee eens. In de zin dat uh, het gaat niet om commercie, maar het gaat om met privaat geld... een nog veel betere eerste lijns gezondheidszorg in Nederland te realiseren. En laat ik één misverstand wegnemen wat u net liet horen... van de woordvoerder van de Landelijke Huisartsvereniging... Wij zitten niet in de spreekkamer tussen de huisarts en de patiënt. Daar bemoeien wij ons helemaal niet mee. Daar blijft de dokter zelf de baas. Wat wij proberen te doen is in hoog tempo... veel betere geïntegreerde eerstelijncentra te realiseren... waar niet alleen een huisarts zit, maar ook de fysiotherapie... ook de apotheek, ook de wijkverpleging... En de, de ervaringen tot nu toe uh, hebben ons geleerd dat de kwaliteit van de zorg juist omhoog gaat en de kosten omlaag. Mm. En dat is wat we in Nederland nodig hebben, want de zorg wordt in Nederland op termijn gewoon onbetaalbaar. Mm. En we moeten dus alles proberen om de kwaliteit van de zorg heel hoog te houden, toegankelijk voor iedereen. En uh, ja, daar, daar, omdat de eerste lijn de afgelopen jaren te weinig initiatieven zelf heeft genomen proberen wij op deze manier daar een versnelling aan te geven. En, en... daar zit niks verdachts aan. Maar wat, wat, ja, daar komen we zo nog even op terug. Wat, wat is er eigenlijk mis met die huisartsenzorg dan op dit moment? Nou, Je ziet nog heel veel stand-alone huisartsen. Dus één pitpraktijken, prachtig. Maar wij zien in een heleboel gebieden in Nederland... dat het heel moeilijk is om opvolgers te vinden als huisartsen met pensioen gaan. Er is een enorme feminisering in de zorg. Er komen steeds meer vrouwen, die willen liever vaak part-time werken... En in zo'n centrum, waar meerdere disciplines goed met elkaar samenwerken... en ook uh, meer dingen met elkaar uh, uh, afstemmen en regelen... gaat de kwaliteit van de zorg omhoog. En uh, wij spelen gewoon op die moderne trends in. Uh, en allemaal omdat wij ook als zorgverzekeraar een zorgplicht hebben. Dus wij moeten ervoor zorgen dat er overal voldoende en goede huisartsenzorg aanwezig is. Ja. Mag ik nog één ander punt noemen in de stedelijke gebieden? Zien we vaak dat mensen de huisarts overslaan en rechtstreeks het ziekenhuis inlopen? Dat noemen we de zelfverwijzers. Daarmee gaan ook de kosten enorm omhoog. En we willen dus ook in de steden een veel betere organisatie van de eerste lijns gezondheidszorg. Ja, nou zei u van: er is helemaal niks mis mee. Uh, mensen zijn aandeelhouden van Zorg.bv, BV, hè? dat is dus een club die ja. speciaal opgericht is. Maar nou goed, u zit daar natuurlijk wel op de achtergrond aan de touwtjes te trekken, toch? Nou nee, wij hebben gezegd wij willen die versnelling mogelijk maken. Daar stoppen we geld in. We zijn ooit met echt eigen praktijken begonnen. Die hebben ons bewezen dat die kwaliteit van de zorg daar omhoog ging, dat de professionals die erin werken, de huisartsen het juist heel erg prettig vinden, die kunnen echt weer tijd geven aan het dokteren mm. en niet ook aan het management van zo'n instelling en het maar gebouwenbeheer. Die, maar die dokters en... die zijn in loondienst van van dat uh, zorgpunt BV. Ja, daar kiezen ze zelf voor. Dat is gewoon hun keus. Dat is niet iets wat wij opleggen. Dat, daar kiezen mensen voor. En wij zien in de praktijk... U noemde net al de getallen, er is een enorme animo onder dokters om hier ook op in te stappen. Ja. En er zullen er vast een paar zijn die beducht zijn of die met argusogen zitten te kijken wat doet dit. Maar ja, wij hebben een zorgplicht en wij moeten ervoor zorgen dat onze verzekerden in de toekomst ook goede zorg houden. Ja. En dan zijn dit soort initiatieven gewoon noodzakelijk. Maar goed, u snapt toch ook dat uh, kijk, als het een, com een commercieel bedrijf is, een bedrijf wil uiteindelijk winst maken. Ja, iedereen wil een beetje winst maken. Maar ik vind nu het leuke, wij zijn begonnen samen met Reggeborg... private investeringsmaatschappij. Wij stoppen alle twee wat geld erin. En die private investeerder die heeft ook gezegd... wij gaan ervan uit dat we de eerste jaren helemaal geen winst maken. We hopen wel dat we kiet draaien. Maar wij doen dit omdat we het ook belangrijk vinden... om die zorg uh, beter te structureren in Nederland. En als er dan uh, door betere samenwerking... nogmaals, niet alleen met huisartsen... maar ook met de fysiotherapeuten, de apotheek... En de wijkverpleging en misschien nog wel de eerste lijn geestelijke gezondheidszorg. Als we daar beter kunnen werken en we zouden wat verdienen. Voor mensen is. wij keren geen geld uit aan aandeelhouders. Wij herinvesteren gewoon in de zorg. Wij zijn een corporatie. En als die private investeerder een beetje rendement op zijn investering weet te halen... dan denk ik, er is niks mis mee. Maar u hoorde die woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging... en die zegt, uh, ja, uh, een verzekeraar die steeds meer invloed krijgt op de bedrijfsvoering... Uh, die zich daarmee gaat bemoeien, uh, dat is niet goed. En, en zeker, ik bedoel, u gaat uit van winst misschien... maar het kan ook maar zo zijn dat het, uh, dat het verlies oplevert. Uh, en en ja, dan, dan is het dan, toch niet dan goed. Doen wij, dan, zouden wij, nee, dan zouden wij het niet goed doen, maar tot nu toe is dat niet het geval... Uh, en, en nogmaals, we hebben eigen ervaring opgedaan met twee gezondheidszorgcentra in Groningen en in Arnhem. Uh, dat mag ook onder de wet. Wij mogen dat doen. Het is voor ons helemaal geen doel om uh, eigenaar te gaan worden van alle huisartsenzorg in Nederland. Wij willen een versnelling van de verbetering van hoe het opgezet wordt en waar leemtes gaan vallen. En als dat op een gegeven moment goed loopt en goed draait, misschien gaan we er dan ook wel weer uit... Uh, het is echt alleen het oogmerk in het belang van onze verzekerden... om die gezondheidszorg ja. ook op lange termijn uh, veilig te stellen. U, u zegt het mag ook, maar minister Schippers uh, van de VVD... Uh, trouwens wel de Partij van de Ondernemers zou je toch bijna zeggen... Uh, maar die gaat over de volksgezondheid. Ja. Die vindt het een onwenselijke ontwikkeling dat zorgverzekeraars ook zorg aan, aanbieden. Wat, wat is uw reactie daar dan op? Nou, ik, mag ik even nuanceren. Zij heeft gezegd uh, uh, in een werkbezoek in Groningen... Ik zie wat Mensens doet en ik laat dit voorlopig ook toe... want ze zijn echt bezig om ook te voorkomen... dat er gaten in de gezondheidszorg gaan vallen. Maar ik vind in de kern het eigenlijk niet zo goed... als een zorgverzekeraar ook zelf aanbieder wordt. Nou, we hebben dat nu dus in een aparte constructie georganiseerd, hè, dat zorgpunt. Uh, en dat betekent dat wij vanuit Mensens ook zelf daar moeten contracteren. Dus wij onderhandelen ook gewoon als verzorgverzekeraar met die centra. Ja. En daar willen wij gewoon de beste zorg maar daar, in Maar daar zit dus, dus iemand die, die, die, die zet even de ene keer de pet op van de zorgpunt... en de andere keer de pet op van de investeerder op de achtergrond, namelijk mens is. Nee, nogmaals, wij, wij investeren niet voor het geld. Hè. Dat doet mensen überhaupt niet. Wij zijn een corporatie, dus wij, wij willen gewoon goede zorg dat we een particuliere investeerder erbij gevonden hebben... dat is ook nodig, omdat we dat kapitaal niet alleen uit de premie kunnen halen. Maar die zal, die uh, zal, zal toch denk... niet uiteindelijk alleen maar geld erin willen pompen? Die wil daar toch ook uiteindelijk wat voor terugzien? Ja, nou, dat mag ook. Daar is niks mis mee. Wat is daar nou mis mee? Nou ja, op zich uh, is daar uh, niks mis mee, maar wel als het gaat over zo lang... zorg, zorg. En je moet inkopen nee, en, en je zegt tegen je dokters... van, uh, je moet dat medicijn nemen, want dat is goedkoper. Nee, maar dan gaat u precies de kant op waar dit debat niet naartoe moet... Wij bemoeien ons niet met de inhoud van de zorg die de dokter in de spreekkamer met de patiënt uh, overeenkomt. Als, als het goed dat gaat, blijft niet, maar, hun... als, maar stel dat u verlies maakt, enorm verlies, dan wil die particuliere investeerder daar toch ook wat voor terugzien. En die gaat zich er misschien ja, wel maar, mee bemoeien. Maar, maar, nee, we die, die hebben echt afgesproken, ook in de overeenkomst met elkaar, dat die investeerder zich niet met de inhoud van de zorg bemoeit. Die zorgcentra die hebben een, een eigen medische raad, daarin wordt bekeken wat vinden we goede zorg en kwalitatief verantwoorde zorg. En daar eh, mag het geld geen rol in spelen. Dat de mensen kiezen voor een loondienstconstruct... dat we het management en de ICT in zo'n centrum... allemaal beter en efficiënter kunnen regelen. Dat is alleen maar winst voor de Nederlandse premiebetaler. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Wij besparen geld door betere zorg te leveren... in die, in die gezondheidszorgcentra. En ik snap dus ook niet waar al die opwinding vandaan komt. Ja. We doen dat hartstikke transparant... En, en, en de klanten, de, de mensen die ziek zijn, die worden er echt alleen maar beter van. Nou, nou ja, nogmaals, ik, ik citeer de minister ook maar even... die toch niet, uh, laten we zeggen, afkerig staat tegen ondernemerschap. Uh, uh, zij zegt van de, dat de constructie tot onzuivere inkoopafwegingen... bij de verzekeraar kan leiden. Dus voegt eraan toe dat de belangen van de verzekerde voorop moeten blijven staan... en niet die van de verzekeraar. Nee, maar ja, de belangen van de onze verzekerde, dat zijn de belangen van de verzekeraar. Ik heb geen andere belangen. Eh, nogmaals, wij hebben geen aandeelhouders, dus ik keer geen winst uit als zorgverzekeraar. En ik betrek wat privaat kapitaal eh, erbij om de versnelling van de verbetering in de zorg in Nederland van de grond te krijgen. En ik vind dat de minister dus ook een beetje dubbel hierin zit. Ze laat het voorlopig toe, omdat ze ook wel ziet dat het niet anders kan. Maar principeel blijft ze zeggen, ik vind dat het eigenlijk niet kan. Nou ja, sterk ja, Dat nog, is blazen met meel in de mond. Ik begrijp dat ze zelfs een wetvoorstel voorbereidt... waarin fusie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders... dat die, dat die daarin verboden wordt. Loopt zorgpunt BV dan een, een gevaar? Als dat doorgaat? Ja, kijk, als dat doorgaat, nu weet u, wetswijzigingen in Nederland die duren gemiddeld twee jaar, dus voorlopig is dat ook nog niet aan de orde. En wij vinden het echt interessant om op deze weg door te gaan. Ik heb liever, ik zeg het maar even, een zorgcentrum wat ook eh, zeg maar betrokkenheid heeft van een zorgverzekeraar, dan dat het bijvoorbeeld, en die zijn er ook heel veel in Nederland, zorgcentra die eigendom zijn van de apotheek. Uh, ja, Daar kun je dan nog denken van, nou, daar zitten misschien wel sturingsbelangen voor de farmacie achter. Mm -hmm. Ik heb geen ander belang dan goede zorg voor mijn zorgverzekerde te leveren. Dat is mijn enige drijfveer. Ja. En nee. daar hoef ik niet aan te verdienen op de basisverzekering. Daar moeten we gewoon kiet zien te spelen. Maar als u weet dat de kosten in Nederland de komende jaren enorm gaan stijgen. Door de vergrijzing, door tekort aan aanbod door uh, mensen die uh, meer part-time willen werken. Dat we in sommige gebieden uh, vaak niet eens meer een huisarts kunnen krijgen. Omdat ze zeggen, ja, ik wil niet in, de, in, in het buitengebied... in een, st in een alleen uh, praktijk functioneren. En wij hebben wel zorgplicht, want op grond van de polis ben ik gehouden om zorg te leveren. Ja, dan moet u het ook niet gek vinden dat ik initiatieven neem ja. om te zeggen... nou, dan ga ik ook zorgen dat dat voor elkaar komt. U hebt ook af en toe een D66-pet op. Die uh, partij is voor... Nou, een. Ja, niet, niet, in, niet in dit debat, hoor. Ik, dit is echt, ik ben zorgverzekeraar. Nee, snap ik. Maar, maar Dit toch... verhaal hou ik. Op. Nee, maar uw, uw partij is wel voor een gereguleerde, beperkte marktwerking in de zorg. Uh, valt dit daaronder, wat u betreft? Absoluut. Uh, de, de, de, ik heb me ook als zorgverzekeraar natuurlijk altijd binnen de banden van de wet te houden. Dat doen wij ook. Wij hebben geen echte marktwerking in Nederland, maar gereguleerde marktwerking. We hangen in stevige publieke randvoorwaarden. En daar begeeft zich dit op dit moment gewoon binnen... Dus ik heb ook geen wettelijke belemmeringen. Nogmaals, als de politiek anders gaat beslissen... Nou, dan moeten we weer een ander antwoord proberen te geven. Maar je kunt niet aan de ene kant, en dat zien we op dit moment gebeuren... iedereen roept, de zorgverzekeraar moet sneller gaan ingrijpen in de zorg... om het uh, efficiënter te maken en goedkoper. En nou nemen we een goed initiatief, Ja, dan komen weer allerlei bezwaren naar boven. Het is van tweeën één. Of je geeft ons wat ruimte ook voor de verzekerden om het goed voor elkaar te krijgen... of je geeft ons geen ruimte, nou, dan houdt houd ook ieder initiatief weer op. Ja. We gaan kijken of onze luisteraars het ook zo met u eens zijn. Uh, de eerste cijfers zijn niet hoopgevend, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik kijk even op onze site, u gaat meeluisteren... en dan kom ik graag zo meteen bij u terug ja. om de reacties door te nemen. Bijna duizend mensen gestemd, eens met de stelling. Dus commercialisering van de huisartsenzorg is goed. 17 oneens, 83. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Kees. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, meneer Van Boksel zegt dus net van gereguleerde uh, marktwerking... die regulering gebeurt in de politiek, waar meneer Van Boksel dus zelf in zit. Uh, het, de voorzitter van het verbond van verzekeraars is meneer Wiegel... die dus ook nodige vingers daar in de pap, pak, in de pap heeft. Ik raad iedereen aan om de film Circo van Michael Moore te gaan bekijken. Op het moment dat verzekeraars de macht krijgen in de zorg, is het einde zoek. Absoluut. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Klaar Rozenaal. De verzekeraars hebben al een grote vinger in de pap. Ik vind die meneer echt vast die de passie preekt. Eh, medicatie moeten de goedkoopste medicijnen gebruikt worden. Ik weet van mijn eigen apotheker, ik zal zijn naam niet noemen, ik weet niet of hij daar last mee krijgt, dat hij medicijnen op het ogenblik moet uh, geven ge ge ge ge ge die in China of in India geproduceerd zijn en waarvan hij weet dat ze niet voldoende gecontroleerd zijn. Ik heb zelf aan de leden ondervonden... dat als ik een erzatsmedicijn kreeg... dat het niet werkte bij mij. En uh, dan zeggen de ziektekostenverzekeraars... daar kunnen wij niks aan doen. We zijn aan het uh, bezuinigen. Mm. Maar heb ik dan... Uh, daarvoor uh, merkmedicatie nodig, waarvan ik gegarandeerd de goede uh, stoffen naar binnen krijg, dan moet ik het zelf gaan betalen en dat kan ik niet. Dus de ziektekostenverzekeraar heeft via de achterdeur niet een vinger in de pad, maar twee handen. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag met de Haas uit Breda. Ik vind het verhaal van meneer Verboksel toch uh, erg overtuigend. En uh, uh, ja, natuurlijk, waar, waar veel mensen dingen gaan afspreken, dan moeten goede afspraken gemaakt worden en vastgelegd worden, et cetera. Hè? Maar dat heb je met al, talloze uh, anderen in de samenleving ook. Ja. Dus ik, uh, daarom zie ik geen enkel bezwaar. Maar u hoort, u hoort wat bezwaren van mensen die zeggen dat de verzekeraars hebben al heel veel bemoeienis in mee. En denkt u niet dat dat nog veel erger gaat worden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Dat, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Uh, Oké. Okay. Ook klachten zoals uh, ja, de vorige spreekster die had. Die kunnen gewoon naar mijn gevoel door goed overleg uh, voorkomen of geholpen worden. Ja. U zegt het is ook wat waard als we gewoon minder kosten in die zorg uitgeven. En, en als daar op deze manier efficiënter wordt, gewerkt gaat worden uh, met zo'n zo hu huisartsenpraktijk. Dan is dat alleen maar goed. Dat is alleen maar goed denk ja. ik. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Koning. Nou, het zou een ramp zijn als het door zou gaan. Um, ik ben uh, een ervaringsdeskundige en ik moet medicijnen ook uitzoeken voor mijn man. En ik ben zelf twintig jaar apothekersassistent geweest. Nou, het is om de haven klap, krijg je andere medicijnen en dan komt er een sticker op. Uh, dit geneesmiddel is aangewezen door je zorgverzekeraar. En het is niet hetzelfde. De ene gaat je van hoesten, de andere word je ziek van. En de andere lost niet op. Het, het zou uh, mogen, over de ruggen van kwetsbare mensen wordt dit gedaan. En zelfs apothekers en doktoren zijn er allemaal tegen. Ehm... Um, de, de zorgverzekeraar, zo heet dit, maar je kan die zorg wel wegschrappen, want ze zijn niet begaan met de patiënten. Het dus zou nodig zijn dat een patiëntenvereniging of uh, een consumentenprogramma daar eens achteraan gaat, hmm. want dit moet in geen heen doorgaan vinden, want Goed. er worden echt fouten gemaakt. Ik, ik, ja, uh, ik ben de echt punt... ervaringsdeskundige, het gaat verkeerd. Punt is duidelijk, dank u wel mevrouw. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag met Reinoud uit Den Haag. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik heb zelf uh, zit ik bij een uh, huisartsenpost uh, hier in Den Haag die in november inderdaad is overgenomen. En gelijk zijn de artsen waar ik bij zat, die zijn uh, eruit gestuurd of, of weggegaan. En er zijn nu twee nieuwe artsen gekomen, in plaats van drie artsen die daar zaten. En uh, ik voel me daar nu echt niet prettig meer. Want maar, is... maar, maar die artsen zijn helemaal gestopt met hun werk dan of zo? Want u kunt toch gewoon... nee, ja, ik, ik heb ze niet terug kunnen vinden, want ik heb wel geprobeerd met mijn huisarts mee te, mee te gaan. Hmm. Uh, maar ik weet niet wat voor afspraken daarover gemaakt zijn. Maar nu zijn er dus twee die artsen in, in, ja, of in loondienst gekomen. Maar ik merk dat de hygiëne. Ik kwam daar voor een, nou ja, voor een oorklacht. En ik, die hygiëne is daar zo achteruit gegaan dat ik daar ook met, met een oorklacht ook weer vandaan kwam, zullen we hmm. zeggen. Ja, daarvoor ga je ging niet ik, naar de ja, dokter. Er wordt wel op de kosten gelet. Maar je kan niet zeggen dat de kwaliteit daardoor omhoog gaat. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ik spreek met Berensen Assen. Dag meneer Berensen. Het volgende. Alles wat geprivatiseerd is... de PTT, de sporenbeken. Noem maar op. Alles is een grote puinhoop. Punt 2. Mijn vrouw heeft een dodderbehandeling gehad. Advies van de, uh, van de, van de cardioloog... Drie maanden Plavex tabletten in plaats van een gewone verdunner. Hmm. Nou, na drie maanden was het nog niet over. Toen de, de, was het, uh, heeft de, de cardioloog opnieuw aangevraagd. Afgewezen. Waarom zeggen ze? U moet eerst maar opnieuw een hardinfarkt hebben. Nou. Oh. Nou. Daarom... Ja. Maar, maar, wat de heeft de, de, maar, maar was dat dan op... op uh... Instigatie van de uh, verzekeraar dan, dit? Ja, van de verzekeraar, oh. afgewezen. Mm. Goed. Daarom zei ik ook van meneer Van Bokstel, ik kan zo lekker kletsen. Elke ondernemer, elke ondernemer, die wil graag winst hebben. En zoveel mogelijk. Mm. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel, jouwere. Dag. Hey, ik ben het helemaal niet mee eens. Meneer Van Bokstel is een echte uh, d 66 er en hij loopt in de voetsporen van meneer Brinkman. Uh, zo de wind waait, waait mijn jasje. Vroeger, toen ik dus uh, als kind was, ik ben inmiddels 73, uh, moest ik naar de huisdokter. En dan zaten we met 40 man in de, in de wachtkamer. En die kant gaan we weer op. Want het resultaat was dat hij op het zoemetje drukte, volgende patiënt. En dan holde je naar binnen. En als je de deur deed keek hij naar je en dan schreef hij gelijk het recept uit. Want hij had al gezien wat je ja. had. Ja, maar moeten we toch niet ook deze uh, vorm misschien de voordeel van de twijfel geven? Want het zijn natuurlijk ook alleen maar aannames. We weten niet of dat ook in de praktijk zo gaat gebeuren. Ja, maar we zien het ook in de praktijk. De privatisering van verschillende bedrijven. Ah. Zoals de NS en... en, en uh... Ja. Uh, ja, maar goed, de, de, je kunt ook zeggen van zo'n arts die nu uh, een, een eigen praktijk voert... Hè, die moet ook allemaal de administratie bijhouden, die moet zijn spullen inkopen. Uh, nou ja, dat wordt nu allemaal centraal gedaan. Uh, die arts die kan zich alleen maar bezighouden met zijn patiënten. Dat is toch ook een voordeel? Ja, maar kun je dus ook, dat kun je dus ook bereiken via de Landelijke Vereniging van Huisartsen. Hmm. Goed, u hebt er niet ja? zoveel vertrouwen in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag Jurgen. Dag. Even een reactie. Nou, het moet toch zo langzamerhand niet gekker worden. We leven zo langzamerhand, wat de zorg betreft, in een, in een bananenrepubliek, lijkt me. Gezondheidszorg wordt dus handelswaar. Binnen de zorg topzware organisaties en geen handen aan het bed. En buiten de zorg, buiten de zorg zijn er allerlei investeerders die ook wel handel zien. Mm. Ja, van Boksel zegt juist van dat, gaat, dat moet juist niet gebeuren. Hè. Hij zegt van ik garandeer dat die artsen gewoon, uh, die mogen zelf hun beslissingen blijven nemen. Ja. En het wordt alleen maar efficiënter op deze Goeie manier. Maar, maar in mijn ogen nog even hè. En dan komt in de gezondheidszorg een verplichte APK-keuring, een soort ANWB koerslijst, een slooppremie en verplichte verwijderingsbijdrage. <laughs> nou, sorry hoor, maar... Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, u u schetst nu wel een heel somber beeld. Ik mag hopen dat dat niet gaat gebeuren. Bedankt voor het bellen in ieder geval. Ja, uh, bedankt voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen om te bellen. Uh, dat geldt trouwens voor alle onderwerpen deze week. Ik ga snel terug naar Roger van Boksel. Want uh, ja, die mag natuurlijk uh, reageren op alles wat hij zo gehoord heeft. Ik telde één iemand die ja. het wel met uw plan eens is. Nou, ik ben heel blij. Dat is altijd winst, <laughs> denk ik dan. Um, er valt nog wel wat te doen. U, ik, ja, ik, ik, ik, ik neem echt natuurlijk iedere beller serieus... maar de laatste meneer die bracht me echt geweldig aan het lachen... met de APK-keuring en de slooppremie en de verwijderingsbank. Kijk, misschien toch nog even één ding. Hè. We hebben in Nederland natuurlijk met elkaar altijd een geweldige neiging... om ongelooflijk uh, van de negatieve kant naar dingen te kijken. Veel wantrouwen. Uh, dat, dat is echt, vind ik, een beetje een ziekte van, van ons land op dit moment. Uh, en zo komen we echt niet verder. Als we niks doen... Dan wordt het echt de komende jaren alleen maar erger. De rekeningen zullen omhoogvliegende mensen gaan torenhoge premies betalen, omdat we vergrijzen, ontgroenen en de kosten van de zorg enorm gaan oplopen. Dus een beetje ruimte voor vernieuwing, voor een andere aanpak, waarbij de zorgverzekeraar, ik zeg het nog maar een keer, zich niet met de inhoud van de zorg bemoeit. Dat blijft van de dokter. En iedereen kan wel zeggen, ja, ik geloof het niet. Het is echt zo. Het ligt vast in de contracten. Ja. Het ligt vast. En dan denk ik, ja, ik, ik hou dan een keer op... met uh, alleen maar weer uh, tegengeluid laten horen. Het is echt zo. Hey, en gaat u, u, u de dokters de... interviewen... Nee, maar mag ja, ik nog één ja, ding zeggen? Gaat u eens met de dokters praten... die nu allemaal wel in deze praktijken gaan werken. Ik heb tien jaar geleden, nee, iets korter, acht jaar geleden... met de eerste huisartsen in Groningen, die ingestapt zijn in ons model... heb ik zelf de onderhandelingen gevoerd. Die zeiden tegen mij, meneer Van Bokstel, wij worden er doodmoe van... dat we een eigen praktijk met alle eh, romslomp eromheen... we houden dit gewoon niet vol, het is midden in de stad... met een achterstandswijk, we hebben het erg druk... Als u ons daarin kunt verlichten, een goede ruimte, netjes en niet onhygiënisch uiteraard... Uh, uh, mm. waar we goed met de patiënten om kunnen gaan, dan helpt u ons. En die handschoen hebben wij opgepakt. Daar zijn we ingesprongen en dan kunnen mensen best wantrouwend zijn. Dat gun ik iedereen. Ik wil het honderd keer uitleggen. Ze mogen het zelf komen zien. Uh, kom alsjeblieft kijken. Wij hebben het laten onderzoeken. De patiënten die in die zorgcentra de zorg genieten... Die zijn hartstikke tevreden. De mensen die er werken zijn tevreden. En dat moeten we ook overeind zien te houden. Ja, maar u uh, garandeert dus uh, uh, dat de afspraken die vooraf zijn gemaakt dus die artsen zijn helemaal zelfstandig, die, die blijven onafhankelijk, die ja. kunnen hun oordelen vellen, die kunnen medicijnen voorschrijven die zij willen absoluut. Uh, als, als dat ik zou toch al stapelgek ook, zijn. Ook, nou, nee, maar ook op momenten dat het, laten we zeggen, tegenvalt dat de bedrijfsvoering tegenvalt en u misschien wel verlies gaat maken. En dan, dan wil, ik, dan ja, wil, ik, dan wil is... ik u nog vrijpleiten. Maar die commerciële partij die u erbij hebt gehaald... die wil misschien dan toch zeggen van... Nou ja, kunnen we dat toch niet als... even anders doen? Mensen goedkopere medicijnen ja, of weet ik Als het. die straks... Ja, als die, nou kijk, over de medicijnen... er werden veel opmerkingen door bellers over gemaakt. Wij hebben eh, als zorgverzekeraars de afgelopen jaren honderden miljoenen aan kortingen en bonussen... bij de apothekers weg kunnen halen. Uh, iemand die had het over steeds wisselende medicijnen. Dat is van alle jaren. Apothekers wisselden zelf ook vaak medicijnen... als ze beter konden inkopen met hogere kortingen en bonussen. We hebben die kortingen en bonussen eruit gehaald. Dat is uh, gewoon in het voordeel van de premiebetaler. En ja, als u een specifiek geneesmiddel krijgt... een merkgeneesmiddel, maar er is ook een generiek middel... Hè, wat vrij van patent goedkoper is... Dan vragen wij de artsen, schrijven in principe dat voor, maar zeggen wij er altijd bij: de dokter blijft de baas. Als de dokter vindt dat een patiënt uiteindelijk een duurder geneesmiddel nodig heeft. Dan leggen wij er ons daar altijd bij neer. Ja. Want de dokter bepaalt niet de zorgverzekeraar. Ja. En, en dat zal in deze nieuwe situatie niet anders zijn, zegt u. Uh, en dat Dat zal dit. niet anders zijn. En als een praktijk het niet redt, dat is het risico van ondernemen. Maar dat geldt ook voor een huisarts die zich zelfstandig ergens vestigt en het niet rondkrijgt. Ja, dan moeten ja. we het over heroverwegen of bezien. Maar voorlopig wordt het gelijk echt ons uh, bewezen door het succes van die, die uh, praktijken ja. die er nu al zijn. En ze stappen er graag op in. U zult het vast nog een paar keer aan de mensen moeten uitleggen... want uh, uit de reacties te zien uh, is men nog niet helemaal overtuigd... en de minister ook nog niet, maar uh, daar uh, nemen we de tijd voor. Dank voor nu in ieder geval Roger van Boksel voor uw bijdrage aan Stand.nl. Over de duizend mensen gestemd. 17% is het eens met de stelling, 83% is het oneens. Commercialisering van de huisartsenzorg is goed. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Jan Mom in Amsterdam. Jan, gefeliciteerd. Dankjewel. Je weet wel Amé? mee, hè? Met de tros. Ja. Ja, met de tros, ja. We gaan erover praten met de directeuren van de Afro en de Tros. Over hoe en wat, zo direct, hier in Vrijdagmiddag Live. Advocaat Oscar Hammerstein komt langs. Wordt beschuldigd van dubieuze praktijk in een zojuist verschenen boek. We hebben satire met Marjan Luif. Frits Barend over de sport. De column natuurlijk van Justus van Nul. En prachtige live muziek. Dit keer Raccoon. Oh, leuk. Hartstikke goed. Zometeen Vrijdagmiddag Live vanuit Amsterdam met Jan Mom van de Afro. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Een prettig weekend.